Tijdens de vakantie heb ik één berichtje ontvangen. En dit is een hele mooie. En die koester ik. En er staat geschreven... Wij zijn blij dat we jou hebben leren kennen. En soms heb je dat gewoon hard nodig. Ik weet niet of je het weet... Maar als je hier staat... Sta je toch vaak alleen. En als je de Heer wil volgen... Dan ben je alleen... En eenzaam. Die weg. Is niet zo eenvoudig en zo makkelijk. Voor iedereen om dat te doen. En als je dat weet. Dan reken je daarop. Dan hou je daar rekening mee. En dan ben je voorbereid. Voor al de dingen die komen. Want je spreekt niet de dingen die. Mensen willen horen. Maar je spreekt. Eigenlijk wat de mensen moeten horen. En dat zijn niet altijd van die leuke dingen. Ik heb tijdens mijn vakantie, ben ik uh, bezig geweest om het boek Jesaja te bestuderen. Ik heb dat boek altijd maar geweken. Ik heb ze altijd maar een klein stukje gelezen, hier en daar. Maar deze vakantie heb ik me eigen helemaal verdiept aan dat boek... Het is geen boek van Amos, die drie, vier bladzijden zijn. Dat zijn er iets van 62 hoofdstukken. Het is heel pittig. Is het moeilijk? Ja, het is heel erg moeilijk. Om vanuit de Bijbel alleen te weten wat er staat. Wat wil Jezaja nou zeggen? Iedereen kan het boek lezen, maar niet iedereen verstaat het zoals het er staat. Ik heb de gemeente en mezelf aangeleerd dat wij wanneer wij de Bijbel lezen dat onze gedachten de Joodse gedachten moeten zijn. Anders begrijpen we er helemaal niets van. Maar ik ben deze keer ben ik veel dieper ingegaan. Ik ben eigenlijk in de huid van Jesaja ingekropen. Is dat nodig? Ja, dat is hard nodig. Want als je deze man dus niet kent, kan je ook moeilijk het boek Jesaja begrijpen. Maar daar gaat het eigenlijk om. Ik ben achtergekomen in de vakantie, met al die bijbels die ik dan bij me heb, al die vertalingen, ik heb te maken met een vertaling. Ten alle tijden. En ik heb hier een broeder, die, die drukt het nog veel mooier uit. Je hebt te maken met een vertaling van een vertaling van een vertaling. Ja, daar zit hij. U mag hem na de dienst wel even aanspreken. Hoe weet ik dat het mijn broeder is? Wij spreken dezelfde taal. Wij verstaan elkaar. Ik weet niet eens hoe die heet. Dus, ik ben toch wel blij met al die vertalingen die er zijn. Als ik het boek lees... dan begin ik altijd in mijn gedachten met het boek Deuteronomium. Ik kan... Het boek, ik kan de Bijbel niet lezen met die basis. Het is heel hard nodig. Dus ik ga altijd terug naar Deuteronomium 28. Om het kort te houden, lees ik maar twee versen. Als u Deuteronomium 28 leest, die u al kent, en ik denk dat ieder die zijn eigen christen noemt, weet waar het over gaat. Deuteronomium 28 vers 1 zegt Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg naastig onderhoud, dan zal de Heere uw God u verheffen boven al volken der aarde. Tot zover... En dan lees ik ook vers 15, maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heere uw God en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen allen over u komen en u treffen. Als u deze twee teksten leest, dan moet u dat ook echt letterlijk maar nemen. Hij heeft dus echt, alle vervloekingen zal over je heen komen wanneer je niet luistert. Want hij zegt, ik ben de Heere, uw God. Maar zo doet hij dat ook met de zegen. Hij geeft je ook alle zegen die er maar is, die er maar bestaat. Als je aandachtig naar zijn woorden hoort en doet. Dit moet u altijd voor ogen houden. Nooit anders. Want er komen vaak hele mooie verhalen en misverstanden. Omdat we soms, maar een, soms zomaar een tekst eruit halen. In deze gemeente heb ik het volk Israël lief. En eigenlijk zijn jullie me allemaal voor. Ik heb het van jullie allemaal mogen leren. Iedereen weet het. Dat het eigenlijk bij Corrie Dijkshoorn is begonnen. Die voorliefde. Voor het volk Israël. Eerder was het er niet. Ik heb niets met volk Israël. En ook niet met dat land. Maar dat heb ik ook niet geleerd. Nooit. Ook niet als kind. Maar ik ben erin gaan duiken. Steeds dieper. Om te weten hoe dat precies zit. En het boek Jesaja. Die heeft me, wat, die heeft me de dingen wat duidelijker gemaakt. Die ik dus eigenlijk voorheen niet kon verklaren. Ik wist het wel, maar ik wist het toch niet. Als God toch met ons is. Waarom dit? Er waren heel veel vragen. En eigenlijk te weinig antwoorden. We zien de dingen. We zien de enthousiasme. We zien geweldige dingen. Maar toch is het niet meer conform het woord van God. Maar dat boek Jesaja, dat geeft... Dat biedt oplossingen. Dat geeft wat meer licht. Er zijn heel veel mensen op deze wereld die een passie hebben voor iets. Een jeugdsentiment. In mijn wereld hebben we dus heel veel over auto's. Oude auto's te laten herleven. Prachtig mooi. Sommigen hebben heel hard gewerkt en hebben dan geld over om zo'n prachtige mooie auto te kopen. En dat wordt een restauratieproject. Want hij moet dus helemaal nieuw worden zoals het oorspronkelijk is. Maar in hun hele leven zijn ze daar niet aan toegekomen. Ze hebben hem wel, maar aan restaureren komt er helemaal niets van. En bij hun dood gaat eigenlijk dat hele project naar de schroothoop. Dit moet u maar eens even meenemen bij de woorden die ik ga spreken. We gaan naar Jesaja. We lezen het boek Jesaja met, met de gedachten van het boek Deuteronomium. Ten alle tijden. Ook Jezaja spreekt alleen maar uitsluitend over de zegen en de vloek van God. En niets anders. Er is helemaal niets, niets nieuws onder de zon. Ik kan u ook van tevoren verklappen dat Jezaja die heeft... Geen vrienden. Had ik dat maar van tevoren geweten, dan heb ik ietsje minder tranen omgelaten. Hij heeft geen vrienden. Er zijn er maar weinig mensen of één of twee die met hem zijn maar mee zijn gegaan in die tijd. Ik zal ook het einde daarover vertellen. Hij is ook de man die in stukken is gezaagd in het bewind van Manasse toen hij koning werd. Uiteindelijk is het met Manasse ook goed gekomen, want ik heb het met Wim daarnet mogen lezen, dat stukje, in Kronieken. Maar dat is het loon van een profeet. Als we dat allemaal weten, kunnen we daar rekening mee houden. Ik had, daar, ik had het niet geweten. Als we het ieder naar de mond praten, maken we vrienden. Maar als we het woord van God spreken, echt waar, je zit op een eiland. Je bent alleen en zielig ben je, echt. Je kinderen, je vrouw, je collega's en een groot deel binnen je gemeente, die haten je. Om de woorden die je spreekt. Ofwel de keuze die je niet goed gemaakt hebt. Het is een nuance. Je moet, het, je, moet je woorden uitzoeken en uitkiezen. Ik zal je vertellen, het gaat je dus nooit lukken. Welk woord je ook maar gebruikt, wanneer het woord gelanceerd wordt tot de ziel van de mens, dan doet het pijn soms. Je kan soms met kromme tenen naar me luisteren. Sommigen zijn blij. Het gebeurt ook dat sommigen huilen van verdriet, van beraal. Ik herinner mezelf nog toen ik pas op bekering kwam. Dan zit ik daar op een stoel echt te janken. Gewoon, gewoon te janken. Wat heb ik de heren aangedaan? Hier hoor ik thuis. Oh, die preken kan ik nog voor me halen. Maar er zijn ook momenten dat je zit met gebaalde vuisten. Ik denk, wat zeg je me nou? Wie denk je wel die je bent? Het gebeurt ook in de tijd van Jesaja. Precies hetzelfde. Ik zal u een stukje voorlezen van Jezaja 1. Van welke vertaling u ook een voorkeur hebt of heeft, het maakt niets uit, want je bent met een vertaling bezig. Ik wil u dus een stukje voorlezen vanuit het boek. Dit zijn de boodschappen die Jezaja, de zoon van Amos, kreeg in een visioen tijdens de regeringperiodes van de Judese koningin Ussia, Jonathan, Agas en Hiskia. In deze boodschappen liet Jesaja zien... wat er zou gebeuren met Juda en Jeruzalem. Even tot zover. Jezaja, de zoon van Amos. Wanneer we Jezaja lezen... moet u u eigenlijk niet vergissen... er is maar één Jesaja, de profeet. Maar dit boek... zijn door... Drie profeten geschreven. Ze noemen dat de Detro Jesaja en de Trito Jesaja. Dat zijn waarschijnlijk boeken die Jesaja ooit heeft geschreven en daarna toegevoegd is aan, het, aan de profeet Jesaja. Dat hebben ze later gedaan. Het vervelende van alles is, ze heten allemaal Jesaja. Maar er is maar één Jesaja, de zoon van Amos. En waar ik dit vandaan gehaald heb, ik werk alleen maar met de encyclopedie. En niet anders. Ik weet dat er heel veel mensen boeken lezen. Ik heb respect voor al die mensen. Ik ben niet zo'n lezer. En ik lees ook heel erg langzaam en ik ben een heel moeilijke leerling. Dat gaat bij mij niet zo snel. Sommige mensen lezen dan een boek, dat gaat van zo... En hebben ze het gelezen en verstaan. Nou, bij mij gaat het dus niet zo makkelijk... want ik heb dit echt een paar honderd keer moeten lezen... om een stukje te van, ervan te kunnen begrijpen... wat ik nu dus ga delen met, met de gemeente. Luister, hemel en aarde... naar wat de Heere zegt. De kinderen die ik heb opgevoed... en voor wie ik zo lang en liefdevol heb gezorgd... hebben zich van mij afgekeerd. Een run en een ezel kennen hun eigenaar en zijn dankbaar als hij hun eten geeft. Maar mijn volk Israël is daar geen sprake van. Israël ziet niet in dat ik voor haar zorg. Wat een zondig volk is het. De Israëlieten lopen krom onder zware last van hun schuld. Zij zijn net zulke boosdoenders als hun ouders. Van jongs af aan zijn ze slecht geweest en hebben zij de Heeren de rug toegekeerd, de heilige God van Israël, links gelaten. Zij hebben zich afgekeerd en zich zo van mij vervreemd. O mijn volk, heb u nog niet genoeg straf gehad? Waarom dwing u mij steeds weer u te slaan? Blijf u dan altijd opstandig? U bent van top tot teen ziek en verzwakt... Overdekt met wonden, striemen en kerven die niet zijn verbonden of met zalf zijn verzacht. Uw land is een grote puinhoop, uw steden zijn platgebrand, terwijl ik toekijk, vernietigen en plunderen de buitenlanders alles wat voor de voeten komt. U staat daar hulpeloos en verlaten als een hutje van een bewaker op het land nadat de oost is binnengehaald, even machteloos als een omsingelde stad. Lieve mensen, als je dit hoort, dan word je gewoon heel erg verdrietig. Het volk van Israël, die heeft geen vijanden. En ook geen tegenstanders. Als hij ooit een vijand of een tegenstander hebt, dan is het vader zelf. Of hij is je god, of hij is je grote tegenstander. Ik denk dat het goed is om dit te overdenken. Dit haal ik dus allemaal uit het boek Jesaja. Je kan het uit meer boeken halen, maar dit vertelt Jesaja aan het volk. Voordat die geroepen is tot profeet. Jesaja betekent: De Heer zal zijn volk redden. De Jood weet dat. Kent dat. Wij moeten nog. Gaan bestuderen wat het wil zeggen. Dat woordje Jesaja. Maar zij weten dat als het. Als ze, als ze over Jesaja spreken, dan spreken ze dus over redding. Dat de Heere wil doen. Vers 9. Als de Heere van de hemelse legers niet had ingegrepen om enkele van ons in leven te laten, waren wij vernietigd als Sodom en Gomorra. Ja, dat is een goede vergelijking. Luister, leiders van Israël, mannen van Sodom en Gomorra... Maar wat de Heer te zeggen heeft, zet uw oren goed open. Ik heb genoeg van al uw offers. Stop maar mee, ik wil geen rammen en het vet van uw gemeste kalven niet meer. Het bloed van stieren, schapen en bokken doet mij geen genoegen meer. Waarom brengt u mij offers als u toch geen brouw hebt over uw zonden? Ik walg van de geur van de reukperk dat u voor mij verbrand, Uw heilige vieringen van Nieuwe Maan en van de Sabbat... en over uw speciale vastendagen... ja, al uw bijeenkomsten zijn huigelachtige vertoningen. Ik wil daar niets mee te maken hebben. Ik haat ze uit de grond van mijn hart. Ik kan ze niet meer zien. Vanaf nu luister ik niet meer als u met opgeheven handen bidt. Hoe vaak u dat, dat ook doet. Ik luister niet, want uw handen zijn handen van... Moordenaars. Mijn broeders en zusters, dit wordt eentonig, het gaat dus altijd op deze manier door. Jesaja was altijd bezig met het volk van Israël om ze te vermanen. Om te vermanen. Om te vermanen. Hij doet dus niets anders dan dat. Hij werkte voor de Heer. Op een gegeven moment krijgt hij een visioen. Het is heel raar hoe dit boek geschreven wordt, maar die komt pas bij Jesaja 6. Eigenlijk zou ik zeggen, waarom komt dat verhaal dan niet eerst? Dat kan niet, want Jesaja was net zoals wij allen zijn. Hij was begonnen, hij heeft liefde voor zijn God, hij is zijn gaan verdiepen, dus hij kende Torah en hij is eigenlijk het volk gewoon aan het, aan het vermanen. Jullie moeten de Shabbat vieren, jullie moeten dit en jullie moeten dat. Afijn, de hele Torah, dat onderwijst die gewoon de mensen. Alleen, ze willen dus niet luisteren. Ze willen niet horen. Het is een hardnekkig volk. Als we naar Jesaja 6 toe gaan, en ik zal u lezen vanaf vers 1. In het jaar dat koning Uzia stierf, zegt de Heer. hij zat op een hoge troon... ...en de tempel was gevuld met zijn glorie... Boven hem zweefden machtige sirafs met zes vleugels. Met twee vleugels bedekten zij hun gezichten. Met twee anderen bedekten zij hun voeten. En met de andere twee volgen zij, volgen zij. In een groot koor riepen zij elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse legers. De hele aarde is met zijn glorie vervuld. Een machtig koor was het. De tempel trilde op zijn grondvesten en het heiligdom vulde zich met rook. Toen zei ik, ik ben te doden opgeschreven, want ik behoor tot hen die met de mond zondigen. En nu heb ik de koning gezien, de Heer van de hemelse legers. Toen vloog een van de sieraf naar het altaar en pakte er met een tang een gloeiende kool uit. Hij raakte met de gloeiende kool mijn lippen aan en zei, nu deze kool uw lippen heeft aangeraakt, is uw ongerechtigheid verdwenen. Al uw zonden zijn vergeven. Lieve mensen, Jesaja heeft dit in een visioen beleefd die hij gekregen heeft van God. Hij was net zo zondig als ieder mens. Maar hij was wel op de goede weg om de Heer te dienen. Nu heeft de Heer hem de opdracht gegeven om profeet te worden voor hem. Moet u horen. Toen hoorde ik de Heere vragen, zei Jesaja... Wie zal ik als boodschapper naar mijn volk sturen? Wie zal voor ons gaan? En ik zei, Heere, stuur u mij. Ik zal gaan. Meermalen is het namelijk zo... dat er bij een profeet de Heere roept. Als ik een voorbeeld van Amos mag nemen... Amos werd achter de moerbijen. weggehaald om profeet te worden. Om het volk van Israël te waarschuwen. Wat er gaat gebeuren. Hij wordt genoemd de onheilprofeet. Maar bij deze zegt Jezaja, stuur mij. De Heere vraagt, wie zal ik zenden? Hij zei, stuur mij maar. En hij zei, ja ga maar, zeg dit tegen mijn volk. Hoewel u mijn woorden herhaaldelijk hoort. Dit is de opdracht die vader Yahweh aan Jezaja zegt. Ik herhaal. Toen hoorde ik de Heere vragen wie zal als boodschapper naar mijn volk sturen. Wie zal voor ons gaan. En ik zei Heere, stuurt mij. Ik zal gaan. En hij zei ja ga maar. Zeg dit tegen mijn volk. Hoewel u mijn woorden herhaaldelijk hoort. Zult u niet begrijpen, ook al kijk u opletten toe als ik mijn werk volbreng, dan nog zult u niet weten wat het beteken heeft. Maar maak hen langzaam van begrip, sluit hun oren en doe hun ogen dicht. Ik wil niet dat zij zien, horen of begrijpen, zodat zij zich tot mij wenden om hen te genezen. Toen zei ik, toen zei Jezaja, hoe lang moet dit duren, heren? Hij antwoordde, net zolang tot hun steden zijn verwoest en niemand meer woont, tot hun land een woestenij is geworden. En zij allemaal als slaven naar verre landen zijn weggevoerd en het hele land Israël uitgestorven ligt. Zelf al blijft slechts een tiende deel over een, een schammeren stand, dan zal ook dat worden aangevallen en verwoest. Dit is de boodschap van Yahweh aan Jezaja. Mijn vraag is: Nou heb je een profeet die bereid is om naar het volk toe te gaan en je vervloekt ze. Maar dat is de opdracht van Yahweh. Dit moet hij vertellen. De mensen kunnen horen en ze zullen het niet verstaan en niet begrijpen. Hij kwam hier dus met een vonnis. Andere mogelijkheid bestaat gewoon niet. Waarom dan? Waarom doet hij dit? De maat was vol. En er staat vaker geschreven bij profeten. Maar wij hebben het verkeerd verstaan. Ik althans wel. Zijn elastiek is lang. Zijn genade is heel groot. Maar op een gegeven moment is de maat vol. En dan kan je zitten zolang als je zelf wil. Je zal horen, maar niet verstaan. Je zal zien, maar je zal het niet waarnemen. Dat is de vloek die hij gesproken hebt. Wat in dit geschreven staat. U mag ze lezen tot het einde boek van Jesaja. Zo gaat dit boek alsmaar door. Het houdt dus niet op. Het is gewoon vervelend. Maar waarom staat hij dan zo? Geschreven. Paulus zegt, opdat wij geen lust zullen hebben om te zondigen. Dat heeft Paulus gezegd. Dat zat in mijn gedachten. Dat had ik nodig om het te begrijpen. Dit is gesproken en Jezaja moet het op papier zetten voor mij en voor u. Vandaag. Deze mensen die staan klaar om vernietigd te worden. Het gaat alleen om dat, dat laatste stukje. Ik zal u voorlezen. Toch zal het, zal het zijn als een omgehakte boom waarvan de stroom blijft staan en een nieuw leven zorgt. Dat restje, dat blijft bestaan. Aan het einde is Joshua eigenlijk dat restje. Maar degene die overleeft uit ballingschap. Met die gaat God dus verder. Hij zal de altijd de stroom overlaten. Dat heeft hij beloofd. Maar is het dan niet vreemd? Is het dan niet vervelend dat God dit doet? Weet u, lieve mensen: we hebben een God, een Vader, ja zijn naam. Hij zal het kwaad, de zonde, niet door de vingers zien. Maar dat kan hij niet. Waarom niet? Omdat hij rechtvaardig is. Ook zijn eigen kinderen zal hij genoeg waarschuwing geven. Als je dan toch kiest voor het kwade, dan staat er in Deuteronomium 28 vanaf vers 15 wat het je gaat overkomen. En dat geldt in het bijzonder voor mij die hier staat. Want ik weet het en ik doe het toch. Wat de Heer niet behaagt. Er zijn genoeg koningen geweest. die doen. wat goed is in de ogen des Heeren. Maar dat land had het ook uitstekend. En er zijn ook koningen. die doen wat niet goed is. in de ogen des Heeren. En met die, met die koning en het land. gaat het dus helemaal de verkeerde kant op. Ik wil met u nog een stukje lezen van Jesaja. Je moet hem eigenlijk helemaal lezen, het hele boek, maar het is heel lang. Jesaja 24: Kijk, de Heere maakt de aarde weer leeg. Hij vernielt haar. Hij verandert haar aanzien en verstrooit wie daarop wonen. Priesters en volk, tienaren en meesters, slavinnen en meesteressen, kopers, verkopers, en uitleners, leners en uitleners. Schuldenaars en schuldeisers, niemand zal worden gespaard. De aarde zal worden verlaten en leeggeroogd zijn. De Heere heeft gesproken. De aarde leidt onder de zonden van haar inwoners. De grond verarmt, de gewassen verdorren, de wolken weigeren de regen te geven. De wereld is onwijd door misdaden. Haar bewoners hebben Gods wetten verdraaid en zijn eeuwige geboden niet gehoorzaam. Daarom rust het Gods vloek op hen. Zij worden aan de vertwijfeling overgelaten. En de aanhoudende droogte vernietigt hen. Slechts een kleine, zeg enkelen, zullen het overleven. Alle dingen die het leven mooi maken, zullen verdwijnen. De druivenoogst zal mislukken. Er zal geen wijn meer zijn. En de vrolijke muzikanten zullen zuchten en treuren. Het is de zonde en nog eens een keer de zonde en de zonde die alle ellende veroorzaken in de wereld. Wij mogen de zonde dus niet toelaten. Wij mogen de zonde ook niet goed spreken. Onze taak is dezelfde taak die Jezaja heeft om de mensen toe te spreken. Leef naar de wil van God. Wij hoeven niet het volk Israël te zeggen van je moet Jezus aannemen... Laten ze de Torah maar houden. Want als je dat doet, dan kom je automatisch tot Yeshua Want hij is ons redder. De offer heeft vader zelf gegeven. Je hoeft ze niet te bombarderen met Jezus Christus of met Jeshua. Nergens voor nodig. Nergens voor nodig. Maar je moet gewoon zeggen, dit wil de vader niet. Dit wil je vader niet. Dit wil jullie God niet. Hij heeft ons andere dingen geleerd. Dat kan je wel zeggen. Want anders gaat het dus niet goed met het land. Aan de andere kant. Zijn we ook geneigd. Om spierballen te gebruiken. Want het, met het land Israël gaat het niet goed. Dat weten we allemaal. En wij zijn geneigd. Om alles uit de kast te halen. Om toch het volk te helpen. Als je dus Paulus hoort spreken, dan zegt hij, ik ben bereid om mijn leven te geven, als ik daarmee mijn volk kan redden. Mijn broeders uit het vlees. Dat bedoelde hij het hele volk Israël. Paulus is bereid om te sterven daarvoor. Jezaja, precies hetzelfde. Jezaja wil ook alles doen voor dat volk. Hij zegt, om Sions wil zal ik niet zwijgen. Deze tekst heb ik alsmaar mogen horen bij de messianen vandaan. Mensen die een voorliefde hebben voor het volk Israël. Maar wat bedoelt eigenlijk Jesaja hiermee? Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. Maak geen zonden bekend. Zeg wat ze verkeerd doen. Zeg ook wat vader wil wat ze doen dat ze doen moeten. Daarom heeft Jesaja ook zijn leven gereskeerd om het alles maar te blijven zeggen tegen dat volk... wat fout is en wat niet goed is. Wat veel verdriet brengt. Ook naar vader toe. Want hij wil je graag zegenen, maar hij kan je niet zegenen. En wat doet het volk? Het volk blijft maar bidden. En wat zegt de vader? Wat zegt onze God, Yahweh? Bid niet meer voor hen. Ik kan het niet meer zien. Daar staat er het schoon geschreven. Wat wij eigenlijk moeten doen is alleen maar zeggen van wat vader wil. Zodat het land opnieuw gezegen kan worden. Kijk, het land zal niet bevrijd worden door zwaarden. Als u dus Jezaja 31 uh, gaat lezen, vers 8, dan ging het hier over de Assyriërs. En de Assyriërs zullen worden vernietigd, maar niet door zwaarden van mensen. Het zwaard van God zal hem verslaan het is, het is altijd het zwaard van God wat we mee te maken hebben maar wij zijn gauw geneigd op de manier te gaan handelen dat menselijk is dat werkt niet het gaat niet want zo staat het ook niet geschreven wij moeten gewoon doen zoals God het dus gewoon wil Zacharias die spreekt nog door kracht nog door geweld maar door mijn geest. Zo zal gedaan worden als we spreken over het volk Israël. Wij zijn geneigd om onze, om, om, om onze eigen manieren, om onze, met, met onze eigen middelen te gaan werken. Door te demonstreren, door een actie te gaan. Om achter het, als, als één bumper achter het volk te staan. Lieve mensen. Dit is niet bijbels. Hoe het ook mag klinken. We hebben andere dingen geleerd in de bijbel. We zullen als mens zullen we dan geneigd zijn om dat op die manier te doen. Maar we hebben hier over het volk van God. Het volk van God heeft alleen maar God als tegenstander en niemand anders meer. We hebben met de duivel niets te maken. Het volk van Israël ook niet. Zij hebben namelijk vader als tegenstander. Dit alles wat ik zeg staat echt in het boek van Jesaja. Laten we dus vechten op, op die manier. Emoties hebben gewoon, hebben gewoon niets met het woord van God. U mag er wel voor bidden. Ik zal dat niet tegenhouden. of zal, Ik zal het u niet... Ook niet aanmoedigen. Nee, dit is de wet die God, heeft ge, die, die God heeft gemaakt. God heeft die wetten gemaakt. Op deze manier zal die oorlog gevoerd worden. Je bent voor mij of je bent tegen mij. En niet anders. Als het volk Israël, of als wij, maakt niet uit, of als ik, kies op niet te gehoorzamen. Dan heb ik gewoon gekozen voor de vloek. Wil ik er ooit van afkomen, al heb ik 87 moorden gepleegd en ik bekeer me, dan zal die al dat bloed die vergoten is door mijn toedoen, wegdoen, zegt hij. Dat is allemaal jezaai. Alles. Dat is echt niet gelogen. Je kan vandaag nog kwaad doen, dus vandaag zeg je van, nu wil ik leven zoals de Heer mij verteld heeft, hoe ik moet leven. Lieve mensen, er gaan veel te veel dingen verkeerd. Maar ja, soms gaan we met de grote stroom mee. En eigenlijk wil ik dat niet. En dan maak ik geen vrienden. Ik wil met u naar Jesaja 58. Roep met alle kracht. Of roep luidkeels. Houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin. En maak mijn volk zijn overtredingen bekend. En het huis van Jacob... Zijn zonden. Hij zegt niet dat je moet fluisteren. Hij zei je moet hard schreeuwen. Maak hun zonden bekend. Want het is belangrijk. Want dan kunnen ze gered worden. Want als wij maar gewoon mooie weer gaan bespreken. Mooie weer gaan praten. Dat is een valse gerustheid. Dat hebben al die, die, die mannen in de, in de tijd van Laodicea ook gedaan. Ha, we hebben niks tekort. Het gaat goed met ons. Gaat helemaal niet goed. Als, als, als het met het volk goed gaat en ze leven niet zoals God het bedoeld heeft, dan hoef je gewoon even te wachten. Dan komt echt een tijd dat het gewoon verkeerd zal gaan. Dat is een valse gerustheid. Wel zoeken ze mij dag aan dag en hebben zij een welgevallen aan kennis mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet veronachtzaam. Zij vragen mij rechtvaardige verordeningen. Zij hebben er een welgevallen aan tot God te naderen. En dan zeggen ze: waarom vasten wij als God er toch niet op let? Vormoedigen wij ons als Hij er toch geen acht op slaat? Sommigen, die gaan vasten. Vermoedigen. Maar God, die kijkt er niet naar. Zegt, maar waarvoor moeten we dat nog langer doen? Zie uw vastendag doet, doet gij zaken en drijf gij al uw arbeiders aan. Zie tot twist en tot strijd vast gij en om te slaan met de snode vuist. Gij vastheden niet om uw stem in de hoge te doen horen. Zou het vasten zijn dat ik verkies één dag waarop de mens zichzelf vermoedigt, dat hij zijn hoofd laat hangen als een wie ze zich gewaad en as tot een lege spreidt... noem gij dat vasten, dat een dag die de Heere welgevallig is... dat is niet dat vasten die ik verkies, zegt hij. De boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden... verdrukking vrij te laten en elk juk te verbreken... Is het niet dat gij voor de hongerige brood, breekt en arme zwervelingen in het huis brengt? Ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed, dan zal uw licht doorbreken als een dageraad en uw wond zich spoedig sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan, de heerlijkheid des heren zal u, u achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Heer antwoorden als Gij om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Als u leeft naar zijn wil, en u roept hem, dan zegt hij, hier ben ik. Wat kan ik voor u doen? U kunt wel vasten, maar als u gewoon andere dingen gewoon niet goed doet, als u andere dingen gewoon verkeerd doet, zal hij niet naar je horen. Hij zal echt niet naar je luisteren. We kunnen dan wel de nieuwe maan gaan vieren, en we kunnen wel de Shabbat Gaan vieren. Zoals hij dat van ons verlangt. Maar dat is nog niet alles. Je moet niet de ene doen. En de, de ander wel doen. En de ander nalaten. Je moet gewoon alles doen. Want anders is de Shabbat of de nieuwe maan. Ja, iets wat, waar hij van wallig. Dit staat allemaal in Jezaja. In het prachtige mooie boek van Jezaja. In het boek Jezaja. Lees je alleen maar vervloekingen. Het is eigenlijk gewoon triest. Maar daar is eigenlijk wel hoop voor iedereen. Als je dan vers 13 toegaat: indien gij niet over de sabbat heen, heen loopt door de zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlusting noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eer door nog uw gewone bezigheden te doen, nog uw zaken te behartigen of ijdele taal uit te slaan, dan zal, gij u, dan zal hij. Gij u verlustigen in de Heer en ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jacob. Want de mond des Heeren heeft het gesproken. Onze vader Jaweh heeft een belofte gedaan aan onze voorvaderen Jacob. Hij heeft daar dingen gezegd en wij erven dat. Het goede en het kwade. Als we, als we gewoon een tekst verder gaan, dan zie je dat zijn handen niet tekort zijn. zijn. Zijn handen is niet tekort om ons te helpen. Maar het is de zonde die scheiding maakt tussen de mens en God. Als ik dan, eh, voordat ik afsluit, duidelijk wil maken wat ik eigenlijk in, de, in deze woorden wil zeggen vandaag, is dat het volk Israël, die is 2000 jaar het land kwijtgeraakt door de zonde. Ze zijn in ballingschap gegaan. En in 1948 hebben ze het land teruggekregen. En eigenlijk hebben ze vanaf die tijd te weinig gedaan. Veel te weinig. Het volk van God is super intelligent. Heeft kennis. Zijn grote mannen in de wereld. Echte grote mannen. Mannen van betekenis. Het jammere van alles is dat deze mannen niet terug zijn gegaan naar het land waar ze thuis horen, om het land op te bouwen. Wat er wel gebeurd is, zijn dat de arme Israëlieten die terug zijn gegaan naar het land. Ze leiden daar armoede, ze leven van de gaarkeukens, ze lopen met tweedehandse kleding, die uit Nederland ook komt. Maar dat heeft God niet beloofd. Hij zegt, ze zullen een kop zijn en geen staart. Waar zijn al die Israëlieten in de wereld? Waarom kom je niet terug naar huis, naar je land, waar je thuis hoort? Ik ken er eentje, Dominique Strauss-Kahn. Het verhaaltje van het Kamermeisje kent iedereen wel. Een grote man. Het is een Jood. Waarom ga je niet terug naar het land Israël? Die kan je, je heel hard gebruiken. Hij is kandidaat voor president van Frankrijk geworden. Nu niet meer. Maar zo zijn er heel veel intelligente, knappe. Wijze mannen. Israëlieten. Rijke Israëlieten. Barstensvol in de wereld. Sinds mijn studie waar, waar ik mee bezig ben, alle dagen, op een hoor ik overal... Oh, dat zijn Joden, dat zijn Joden, dat zijn Joden. Dat zijn allemaal Joden. Ze komen, ze erkennen ook dat ze Joden zijn. En dat komt er gewoon op televisie. Komt er een programma van rijke Joden. Wat doen zij eigenlijk... Ze gaan naar Israël toe, ja het is misschien niet leuk, maar ik moet het zeggen. Ze gaan naar Israël toe, ze kopen daar mooie stukken grond, ze bouwen daar geweldige gebouwen en villa's. En eigenlijk zijn ze maar drie weken of twee weken per jaar aanwezig in dat land. Waarom wonen ze niet in dat land, waarom bouwen ze dat land dan niet op? Het land heb je hard nodig. Er zijn zoveel volken die strijden, die strijden voor het eigen land. En die hebben dat gewoon niet. Het volk Israël heeft gestreden voor hun eigen land. En nu hebben ze dat. Maar alle dagen dreigen ze, dreigen ze alles weer kwijt te raken. We hoeven niet te demonstreren. We hoeven geen actie te voeren. Als God met hen, met hen is, dan zullen ze iedere oorlog overwinnen. Waarom ik dat weet? Dat er heel veel joden in de wereld zijn die echt naar huis moeten gaan... om het land op te bouwen. Er is voldoende middelen ervoor... om wat te betekenen in jouw land. Waarom staatsschof worden van Frankrijk? Waarom staatsgroef worden van Amerika? Waarom staatsgroef worden van Engeland? Noem maar op. Waarom dan een belangrijk iemand worden van de wereld? En Israël... Laat je eigenlijk in de steek. Je kan dus niet in dat land wonen, Israël. En zondigen. Dat is dus gewoon niet mogelijk. Het is gewoon niet mogelijk. Gaat gewoon niet. Want je hebt gewoon vader als tegenstander. Want hij wil dat niet. Ik voel me eigenlijk wel geroepen. Om dit te zeggen. Omdat ik ook van de week gehoord heb. Dat we bereid zijn eigenlijk om actie te gaan voeren in Brussel. Voor het geval wat er, wat er gaande is. Lieve mensen, ik heb jullie allemaal lief. Maar dit haal ik dus niet uit de Bijbel. Het woord van God, dat staat bovenaan. We kunnen, we kunnen niemand helpen die niet bereid is om te leven naar de wil van vader. Dat kunnen we dus niet doen. Dus ik zou adviseren om al, al die rijke mannen. Want Jesaja schrijft dit ook. Ze komen met alle rijkdommen terug naar dat land. De hele wereld is van God. Maar niet alleen de arme mensen. Nee, de rijken zullen terugkomen. En dat moet echt nog gebeuren. Want dan gaat het goed komen met dat land. En al die afgoderij, dat moet gewoon weg. Dat kan gewoon niet. Echt niet. En vandaag van de dag is het, is het daar nog erger als in de wereld. We kunnen dat niet ontkennen. Maar zo is het wel. Ik wil het afsluiten. Eén ding is zeker. Israël moet sowieso nooit een coalitie vormen met de wereld. Nooit. Wij ook niet. Wij kunnen ze niet redden, lieve, lieve, lieve zuster. Wij kunnen ze niet redden. We kunnen niemand redden. Wij kunnen ze alleen maar zeggen wat God gezegd heeft. Dat is alles wat we kunnen doen. Dus coalitie sluiten, vriendschap sluiten met de wereld. Dat moeten we sowieso niet doen. We kunnen alleen maar op God vertrouwen. En dat moeten we leren. Want hij wil, wel, hij wil echt wel zien of we hem werkelijk lief hebben. En hij gaat echt tot het randje. Doe je nou alleen om de, om de zegen? Is dat het allemaal wat je voor doet? Maar doe je dat alleen maar omdat, je, omdat het goed zou gaan met je? Of doe je dat omdat we hem lief hebben? Ik denk dat dat het belangrijkste van alles is. Dat we God lief hebben, bovenal. En je naaste als jezelf. Dus we zijn geboden onderhouden. Dus ik denk dat we, dat we duidelijk moeten zijn... naar wat hij eigenlijk gezegd heeft en daarna moeten leven. Ik denk dat dat het belangrijkste van alles is. Alles wat van de mens uitkomt, gaat dus niet werken. Omdat onze tegenstander... Laat mij dan maar zelf nemen. Mijn tegenstander zal mijn eigen vader zijn. Ja, wij is zijn naam? Waarom? Omdat ik niet wil luisteren naar hem. En dan kan hij mij niet meer zegenen. Ik hoop dat het duidelijk is wat ik, wat ik, wat ik probeer te vertellen. Als we het niet weten, ja, dan kunnen we er ook niks aan doen. Er is nooit wat gezegd daarover. Maar het volk van Israël heeft één tegenstander. Dat is vader zelf. En daarom is het goed om te zeggen van, bekeer je, zoals Jezaja het altijd gezegd, bekeer je van je zonde, bekeer van je zonde, bekeer van je zonde. Maar geen vrienden, absoluut niet, ze gaan, ze gaan kwaad op je worden, ze gaan lelijk tegen je doen, maar dit is wat vader ons leert. Dus, uh, maar de vrede die we dus hebben, de vriendschap die we dus sluiten als we de mensen naar de mond praten, en dat is dus eigenlijk geen vrede, dat is ook geen waarheid. We moeten, dus, we moeten ieder eigenlijk de waarheid kunnen zeggen. En als je dat gaat doen, dan heb je geen vrienden. Ik kan de vrede bewaren bij, bij een hele hoop mensen als we maar over dat deel niet praten. Ja, zal maar niet over spreken, want anders gaat het niet goed komen. Hebt u dat niet? Dat je over bepaalde dingen niet kan praten met elkaar? Of ben ik de enige? Nee hè? Er zijn echt heel veel dingen dat we moeten, laten we dat maar even verzwijgen, laten we maar over de leuke dingen spreken. De waarheid opzij houden. Nou, als u een Jezaja, als u een Jezaja wil zijn, dan kan dat niet. Ik ga afsluiten. Ik wens u allemaal shalom.